met Marcel van Beest. Goedemiddag, de meeste vuurwerkgooiers die in Rijnsburg bij Leiden... werden opgepakt, waren onder de 18. Gisteravond werd het daar zwaar vuurwerk afgestoken... en het werd naar agenten gegooid. Alle arrestanten zijn inmiddels weer vrij. Twee verdachten zijn 19 jaar. De minderjarigen zijn doorgestuurd naar bureau Halt. Een jongen van 15 is in Tilburg opgepakt met een groot kapmes. Politie werd er gisteren over gealarmeerd bij het station. Er zou een groep jongens met een groot mes rondlopen. Het kapmes werd ontdekt toen de jongens werden gefouilleerd. Ruim 300 arrestaties bij een actie tegen de islamitische staat in Turkije. Bij een vuurgevecht kwamen drie politieagenten en zes terroristen om. Turkije werd lang door extremisten gebruikt om vandaaruit naar Syrië te reizen. IS-aanhangers worden opgespoord om aanslagen tijdens de feestdagen te voorkomen. En de oliebakkers die verwachten een goed jaar. Ze denken 20% meer te verkopen door het koude en droge weer. De bakkers zeggen dat de bol daardoor lekker knapperig blijft. Peter trouwens, gemiddeld 2 tot 3 oliebollen per persoon. En de klassieke, jawel, die zonder krenten die blijft het populairst. Het weer van Weerplaza, vrij zonnig, laat de kans op een bui, en maximaal 6 graden. Oudejaarsdag, soms een bui en ietsje zachtig. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 11 files op dit moment. Twee files met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Oberhausen naar Arnhem. Tussen Beek en Duiven. 8 kilometer vertraging is daar een kwartier. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer vertraging. 12 minuten. En snelheidscontroles op de A1. Van Amersfoort naar Emnes bij hectometerpaal 35. En de A12 van Utrecht naar Gouda. Controle bij hectometerpaal 37,3. Fout het jaar uit. Met Q-music en de beste hits uit het foute uur. Tot oud en nieuw. Fout en nieuw. Q-Music. Menno Barreveld. 12 uur geweest. Alright, stop. Lunchtime. Een lunchmix met Anders Nielsen. De Gibson Brothers. Maar eerst chips. Arabian Night. Q-Music. Cue Q-Music. Cue q sounds beautiful. Kila derde nummer vandaag in Alright Stop, lunchtime, lunchmix. En dan nu. nu. En dan nu. En dan nu. Ja, en dame die uh, geld aan het tellen is, denk ik. Kerst is weer voorbij, dus uh, ze kan weer ingevroren worden. Industrieanalisten, die schatten dat ze jaarlijks 2,5 tot 3 miljoen verdient uit royalties van één liedje. All I Want for Christmas. Ik heb het over Mariah Carey. Je hoort haar nu op Q Music met Dream Lover. bouwd en nieuw Q-music met Menno. Goedemiddag. Hoi. Met wie, met wie spreek ik? Met Paul. Paul. Ja. Uh, Paul, wat hoorde je net? Ah, je hebt de tiger. Ja, nee, ja dat klopt. Dat heb ik net verteld. Maar daarvoor? Ja, de deurbel. Ja, de deurbel. Ja. En hoe, hoe klonk die ongeveer? Ding dong. Ja, ik reken, ik reken hem goed. Ja, jij stuurde na het woord deurbel in de Q-app. Ja, dan kan het zijn dat je op de radio komt, is in jouw geval gebeurd, dus gefeliciteerd. Je wint een straat oudejaarsloten van Staatsloterij oh voor de oudejaarstrekking van 31 december met kans op 30 miljoen euro! Oh, die man. Dankjewel, <laughs> oh mijn god. 30 miljoen euro zou toch lekker zijn? Ja, daar kan je wel mee thuis komen. <laughs> ja toch? Wat, uh, je kunt er ook heel ver mee weg, maar wat, uh, wat, wat komt er als eerste in je op, stel dat je 30 miljoen zou winnen? Ja, daarnet zei ik uit eten, maar bij uh, twee keer nadenken ga je dan wel heel vaak uit eten. Nou, je, je kunt uh, heel vaak uit eten dan ja. Iets, nee, anders. Ja, gewoon, Iets anders wat in je opkomt. Ja, een mega lange vakantie, denk ik. Mega lange vakantie ook leuk. Misschien een ander huis? Ja, ook. Ander... Een huis? ja. überhaupt <lacht> een huis? Ja. Een uh, <güls> ja. andere auto? Of überhaupt een auto? Ik denk dat die er ook wel gaat komen. Ja, die 30 miljoen krijg je, je, ik, ik, ja. op je niet op, denk ik. Nou ja, of een fatbike. Ja, ik weet niet of je dat leuk vindt. <güls> uh, weet je, uh, de, de mogelijkheden zijn uh, ongekend. Maar zover is het nog niet. Maar gefeliciteerd in ieder geval met je straat. Ja, top, dankjewel. Fijn uiteinde. Yeah. Do you, yeah. Do you? Another summer day has come and gone away. from Paris and Rome, but I want to go home. Mm -hmm. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just want to go home.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 That moment when we simply relax. When we feel infinitely comfortable and enjoy ourselves. Every moment in the journey. Book your Mindshift Cruise from Tui Cruises now. For example, Seven Nights Nordland from 1599 with Balcony Cabin. At your travel agency and at mindshift.com. Je hebt alleen morgen nog om een oude jaar te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse loterij. Speel bewust 18. Het is best een zonnige dag, later op de dag wel kans van we buitje... en het wordt niet warmer dan 6 graden. De verkeersinformatie van Flitsmeister, 11 files op dit moment. Dit zijn de langste drie op de A12 van Den Haag naar Utrecht... tussen het Gouden Aquaduct en Reewijk, 4 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten, komt door een ongeluk. Op de A12 van Oberhausen naar Arnhem... tussen de Nederlandse grens en Duiven, 8 kilometer, ook 20 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen... tussen Simpelveld en Duitsland, 2 kilometer. De vertraging is daar 17 minuten...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 About anew. I want to And you... En we're going to Ibiza. Het is fout en nieuw. En zo meteen komt de brievenbus eraan. Hè? De ene laatste brievenbus van 2025. Dus als je berichten hebt, typ ze in in de Q-app. En stuur ze straks tijdens het lied van de brievenbus deze kant op. Maar eerst André Hazes. En wie kan mij vertellen? Eventjes de kroeg in. Eventjes op stap. We zouden niet te gek doen. Heel leven naar de stad.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 Die kan mij vertellen. Bas van Inwegen. Menno Barreveld. Kun je mij misschien vertellen wat lekker. je gisteren hebt gedaan? Ja. Nee, het was heel saai was het. Ja? Half tien naar bed gegaan. Echt? Ja, het was heel saai. Maar oh. goed, uh, lekker uitgeslapen. En ik ben aan het opladen voor oudjaarsavond. Dus. Oh, dat is helemaal gek. <laughs> ben je er klaar voor? Ja. Drie, twee, één. Die die Uh, mag voor mij wel vaker zoiets als fouten nieuw zijn. Dat werkt lekker door. Ja, zin in morgen vuurwerk halen, zegt de Jesse Bom. Ik hou van je, Barbara. Liefst van je vriendje Frank, stuurt Frank Wiltjes. Lieve Emma, ik ben super trots op jouw dikke knuffel van mama, zegt Linda de Jong. Alle chauffeurs van Nassau, sneltransport in Breda... een gelukkig nieuwjaar en veilige kilometers toegewenst. En voor Wesley, jongen, doe eens rustig. Het gaat vanavond ook wel door zonder jou, zegt Nicole. Voor iedereen de beste wensen tijdens het oliebollen bakken... en geniet van fout en nieuw, zegt José Rijnsburger. Lekker laatste dagje werken. Morgen het feest der feesten vieren. Niet voor de laatste keer. Denk aan jullie collega's van Avalex. Dat stuurt Dominique. Succes op het werk, papa. Groetjes van mama en Tessa, zegt Tessa. Joehoe, auto volgeladen met vier pubers. Dagje naar het zuiden, You, zegt Sudan Dekkers. Vandaag is onze lieve zoon Boaz jarig. Hij is één jaar geworden. We zijn dol op jou, liefst van papa en mama. Nou, graag wil ik zeggen dat ik trots ben op mijn Kees. Die vorig jaar ontslagen is op 61 jaar geleefd. En dat hij nu een vaste baan heeft bij VDO in Eindhoven. Hij zit daar helemaal op zijn plek. Wat ben ik trots op hem? Dat stuurt Trudy. Ivo, kom je naar huis? Kusjes van Fleur, Rosé en James. Nou, kan je even tegen Sean zeggen dat ik trots op hem ben dat hij zich eindelijk een keer aan de verkeersregels kan houden? Zit Patrick van Harskamp. <laughs> Kelsey, kom eens door. Uh, nee, kom eens van die bank af, zegt de Esther Vogel. Lieve Brandley, gefeliciteerd met je dertiende verjaardag. Dikke kus van oma en opa, stuurt Margriet. Gezellig met onze dochter meezingen met een gezellige foute nummer, zegt de Ragonda. Ja, ik zie ook het woord deurbel heel vaak voorbij komen. En ik heb hier Jules. Flip, flap, flop. Hier is Jules met hem op. Hoe zet je een uit elkaar gevallen kip weer in elkaar? Hoe zet je een uit elkaar gevallen kip weer in elkaar? Ja, ik heb dit wel eens gehoord. Eh. Uh...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 eclipse of the heart <laughs>